Uur. Door al negens met het NOS-journaal. In Brabant heeft de politie gisteravond op twee plaatsen een einde gemaakt aan feestjes. Die zijn verboden vanwege de coronacrisis. In Breda waren tientallen mensen bijeen die stonden te dansen en te feesten. De organisator van het feest had volgens Omroep Brabant een DJ met geluidsinstallatie en lichtshow ingehuurd. Omdat hij de evenementenbranche wilde steunen. De politie werd gewaarschuwd door omwonenden die last hadden van harde muziek. Ook in Middelbeers in Brabant moest de politie ingrijpen. Daar waren meer dan tien jongeren bijeen om te feesten. De politie spreekt van ongelooflijk domme initiatieven. Vanaf de vliegbasis Eindhoven is vanochtend een transportvliegtuig vertrokken naar Sint Maarten... met hulpgoederen en apparatuur om coronapatiënten te helpen. Aan boord van het toestel zijn een deels mobiel ziekenhuis... en apparatuur om in het ziekenhuis van Sint Maarten zes IC-bedden te realiseren. Ook brengt het vliegtuig beschermende middelen voor artsen en verpleegkundigen en medicijnen voor patiënten naar Sint Maarten. De eerste repatriëringsvlucht uit Australië... is vanochtend geland op Schiphol. In het toestel zaten 100 Nederlanders... die vlogen met Malaysian Airlines naar Kuala Lumpur... en vandaar met KLM naar Nederland. Vanaf vandaag vertrekken er ook speciale KLM-vluchten... van Australië naar Nederland. Dus voor het wordt eerst in twintig jaar dat er weer KLM-toestellen opstijgen in Sydney. In China is de kritische mensenrechtenadvocaat Wang Quang Zhang vrijgelaten. Hij werd begin vorig jaar veroordeeld tot 4,5 jaar cel voor ondermijning van de staatsmacht. Hij behandelde onder meer zaken over mogelijke martelingen door de politie. Hij is inmiddels terug in zijn huis, laat zijn vrouw weten via Twitter. Zij en hun kinderen mogen Wang voorlopig niet bezoeken. Hij moet van de autoriteiten eerst 14 dagen in quarantaine vanwege de coronacrisis. Het weer vandaag volop zon, 18 tot 21 graden. Morgenmiddag misschien wat regen... maar verder is het ook de komende dagen overwegend zonnig en droog... bij zo'n 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. De A9 is dicht, van Alkmaar naar Amstelveen. Er is een technische storing aan de brug over het Zijkanaal C. Waarschijnlijk is die nu binnen korte tijd verholpen. In de tussentijd kan het verkeer naar Den Haag-Utrecht omrijden via Amsterdam...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 Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is zin in ZFM. ZFM met nu het ritme, -M -M. ritme van ZFM. -M -M. Ja, ja, er zou er iets moeten, moeten komen. Dan krijg ik ook nog een berichtje van dat ik over dat functioneringsgesprek He, helemaal geen zorgen hoef te maken. Nou, doe dat doet dat toch maar niet. Om met de omstandigheden om te gaan, maar ja, als we ook nog kunnen ontdekken dat er licht aan het eind van de tunnel moet zijn, dan past dit nummer er wel zeker bij van The Simple Minds en See The Lights. Welkom in dit tweede uur van van dit live-programma wat dagelijks wordt uitgezonden tussen 10 en 12. Ik heb het stokje mogen overnemen van Walter Sans die het spits heeft afgebeten. Per 1 april zijn we begon, begonnen. Dat was geen grap. En uh, dan mag ik het uh, doen van 5 tot en met 8 april. En daarna is het uh, de beurt aan Thomas de Jong. Die ik nog uh, ken uh, in de tijd dat hij nog voor me zat uh, met uh, Jong ZFM. Want dat, uh, dat deed hij dan uh, in dat... Uh... In de, tussen donderdagavond 6 en 8. Maar dat mag je dus nu tussen 10 en 12 doen. Dus kijken of hij dan ook uh, dit, uh, met dit bijltje weet. Ik denk het, wel, denk het wel. Dus dat, dat zal hij dat zal zeker wel goed kunnen doen. Uh, en wellicht uh, hij heeft al wat creatieve ideeën, die Thomas. Ik weet niet wat hij van plan is. Maar dat zal je dan af uh, ja, aanstaande donderdag uh, dan wel gaan merken. Uh, nu, weer even tijd uh, voor een uh, muziek... Wat, uh, wat we normaal gesproken ook... Uh, wel eens een beetje draaien, um, want uh, ik uh, ga toch een beetje die pet uh, van die donderdagavond soms nog wel eens opzetten. Hè? En als ik uh, dan toch uh, die vinger krijg, ja, dan maak ik er ook een klein beetje misbruik uh, van, eerlijk gezegd. Dus uh, deze dame die is ooit uh, geweest in uh, de wereldreis door, was uh, de aanleiding was uh, toen uh, het uh, verhaal van Abbey Road, uh, het album van The Beatles, uh, want in 1969 werd dat uh, van Maarden album uitgegeven. En in 2019 bestond dat album dus 50 jaar. En daar gaf Lisette Vink, want daar heb ik het over... daar het een en ander um, uitleg over hoe zij daar tegenaan keek. En bovendien uh, is zij ook een van de mensen... die zich min of meer heeft laten inspireren door de Beatles... Nou, uh, hebben we iets met Beatles gedaan? Tenminste, uh, een afgeleide. Paul McCartney heeft uh, dit uh, bal van uh, deze zondag geopend... met Hope and Deliverance. Maar Lisette wist daar toch wel het een en ander over te vertellen. En, en uh, ze is niet zomaar iemand... want zij kan ook nog een aardig stukje muziek uh, maken. En dat uh, ga je nu horen. Dat nummer dat heet uh, overigens I've Lost a Woman. Sometimes Voordelen is ook met dit soort programma's... dat je ook lange versies kan draaien. Uh, dit was overigens Lisette Vink. En uh, zij resideert tegenwoordig in Utrecht. Uh, maar ze heeft uh, volgens mij ook uh, wat dingen gedaan in Rotterdam. Dat, uh, dat is een beetje de muzikale achtergrond uh, van deze dame. Uh, de mensen die uh, vaak naar Alternative FM uh, luisteren... tussen 8 en 10 op de donderdagavond... die weten waar ik het over heb. En ik weet zeker dat er één luistert uh, die, uh, die dat... Uh, nu dus, nu, naar dit uh, programma, uh, die ook naar dat uh, programma luistert. Dus dat, uh, dat weet ik dan, dan ook wel. Uh, lange versies, zei ik al, uh, want uh, ik ga een hele lange, uh, lange, lange draaien. Het is echt een klassieker. Heel erg leuk, want dan heb ik ook zelf even 14 minuten rust. Veertien minuten duurt die. Ik zeg het er even bij. Veertien minuten, het is ook wel een hele mooie hoor, eerlijk gezegd. Uh, want uh, elke keer als ik dit nummer uh, uh, draai, hoor of uh, beluister, dan uh, denk ik aan een... Weg, een weg op de wereld. Nou, die, dat zal Mark Knopfler denk ik nooit hebben bedoeld... hoor, met, uh, met deze weg. Maar uh, het is toch een andere strekking uh, van, uh, van de Telegraph Road... terug te vinden over, op het album Love Over God. En daarna gaan we praten met Ben Zonneveld. Track, walking 30 miles with a sack on his back And he put down his load where he thought it was the best Made a home in the wilderness <laughs> The Telegraph Road Telegram. Kind of Die uh, loopt ook uh, over de wereld. Dat is een, uh, een of andere schiereiland. Uh, wat uh, ligt onder Liverpool. Uh, daarom uh, weet ik dat. En daar moet het uh, mij eigenlijk uh, eerlijk gezegd een beetje aan denken. Uh, dat is niet de strekking uh, die Mark Noffler ooit heeft uh, bedacht. Uh, bij dit nummer. Maar goed. Ik denk. Het is altijd wel even leuk. Om uh, de link met de Della Road uh, te maken. Tussen. Nou wat zal het zijn. West Kirby. En, uh, en Chester. Ga jij uh, nu ook al een beetje kug uh, Ben veld, Of niet? Ah. Nou, dat valt allemaal wel mee, Ja, ik denk, ik, u hoort ineens uh, wat gekuch op de, op de radio. Ben Zonneveld, goedemorgen. Ja, goedemorgen Jaap. Ja, ja. Het uh, is wel even lekker om zo'n klassiekertje er even tussendoor uh, te doen, toch? Of niet? Ja, goud van oud, uh, Rustig luisteren naar de, de oude klanken. Ja, ja. Uh, maar goed, daar hebben we je niet voor uh, uitgenodigd. Uh, er is een uh, nieuw onderdeel. Ik uh, kreeg dat uh, gisteren een beetje van uh, Walter, de, mijn voorloper. Uh, die zei op een gegeven moment van uh, er is een idee ontstaan. Jij kwam met het onderwerp dat er een nieuwe bakker moet komen voor gescheiden afval. Dat, uh, dat, dat, dat, daar wil ik eigenlijk wel wat over, uh, over weten. Uh, en uh, iets met de groeten aan Zandvoort. Klopt, hè? Ja. Ja. Nou ja, de... ...de dagelijkse rubriek De Groeten Aan... Ja. ...die is vorige week ontstaan bij uh, Walter... Ja. ...en uh, daar wil ik eigenlijk de dag wel gebruik van maken... ...en voor vandaag wil ik de groeten doen aan de verkeersregelaars... ...die staan bij Nieuw Unicum en bij de Rotonde van Bloemendaal. Ja. Ja. Ik weet niet half wat deze mensen uh, naar hun kop geslingerd krijgen... ...van mensen die dan toch zo nodig door moeten rijden. Ja, want dat, uh, er zijn natuurlijk altijd uh, mensen die denken... ...die regels die gelden niet voor mij... Uh, dat idee. Ja, van uh, ik, ik moet toch naar het strand. Ja. Ja, maar u woont niet in Zandvoort. Uh, ik moet toch naar het strand. Uh, we hebben al gesproken met een aantal verkeersregelaars. En het is echt niet normaal dat die mensen naar hun hoofd krijgen. Mensen, zij staan daar niet voor niets. Nee. Luister naar ze en ga gewoon niet naar het strand. Ja, uh, nog iets, want je had mij nog even een persoonlijke bericht gestuurd, niet? Uh, ja. Uh, wat, uh, wat moet ik daarmee? <laughs> nou ja, het, uh, het leek mij ook leuk dat andere zandvoorters dus, uh, ook de route kunnen doen aan. Mm -hmm. En uh, ik wil dat met alle plezier bundelen en dan uh, bel, ik, bel jij mij of ik bel jou op één ja. keer per dag. Ja, dat is, dat is en, een goed idee. Zij kunnen het sturen naar b.zonneveld. Apenstraatje zfmzandvoort.nl. Ja. En dan ga ik dat bundelen en dan, uh, dan doen wij er goed van. Ja. Um, uh, Jij zei net uh, ook oh, nog even teruggekomen op die verkeersregelaars. Uh, ja, die staan er natuurlijk niet voor Jan Doedel... om het uh, op uh, die manier even uit te drukken. Um, uh, is er dan toch nog uh, wat te merken dat er toch nog mensen zijn? Ja, weet je, uh, ik, neem de, ik, ik neem het dan maar op de, de koop toe. En uh, ja. Dat. Nou, ze stonden, vrijdag stonden ze al bij, uh, bij Unicum, mm -hmm. uh, ik ben niet in Bloemendaal geweest, maar bij Unicum wel, en ze zijn heel vriendelijk, uh, ja. We gaan nu naartoe, ik ga naar huis, oké, okay, prima. Ja, ja uh, want je moet eigenlijk wel een reden hebben om dat uh, te doen. Ja, uh, de, de, de, als je bijvoorbeeld bij de nieuwjaarsduiken keek, uh, een aantal jaren geleden dan de, de, de, vroeg de verkeersregelaar uh, naar de postcode. Ja. Ja. ja, en als je niet, niet op, de, op de boulevard woont met postcode, werd je weggestuurd. Nou, was er uh, nog even een gevalletje van een overleden pc van mijn persoon? Oh. Ja, ja, nou ja, goed. Ik uh, kan nu even een aantal dingen niet doen thuis. Uh, dus uh, dat, uh, dat verschaft mij weer de mogelijkheid... om uh, straks uh, de krokodil uh, van Marco Tormessen bijvoorbeeld te gaan lezen. Die zit er morgen trouwens in hoor. Dus dat, uh, dat, dat, want uh, Marco heeft uh, net gereageerd. Uh, dus, uh, dus ja, uh, dat, dat, dat, boeken lezen, dat, uh, dat doe je dan uh, graag. Maar uh, mijn zus moest die pc uh, toch even ophalen. Dus die kwam bij zo'n vriendelijke verkeersregelaar. En uh, wat komt die uh, doen? Uh, nou, ik moet even in uh, Zandvoort zijn. Want daar woont familie. En ik had het nog bewijzen ook. Ja, toen werd ze vriendelijk uh, doorgelaten eigenlijk. Ja hoor. Ja dus, dus uh, ja, er wordt heel veel gemopperd, maar uh, het, het is gewoon. Mensen doen hun werk, laten ze er gewoon gaan. Ja, ja um, uh, hoe, de, hoe vind je zelf eigenlijk uh, dat de Zandvoort ermee omgaat? Ik bedoel, ik loop net uh, hier, nou goed en uh, wel twee uurtjes uh, terug, naar deze studio toe. En ik merk toch, uh, je ziet weinig mensen op straat. Echt heel weinig. Ja. Nou ja, Men neemt het toch uh, serieus? Het is, men neemt het serieus, het ja. is ook uh, inderdaad uh, wat rustiger op, op straat. Wij uh, zijn gisteren laat nog even uh, over de boulevard heen gelopen om, om niet in de drukke te zijn uh -huh. en het viel best mee. Mensen ja. gaan inderdaad als je recht op elkaar afloopt naar links en ja. naar rechts zodat die ruimte er, er is. Ja. Uh, zou dat ook. Uh, uh, ja, we kijken eigenlijk uh, verder naar voren. Hè? Ook uh, wat, uh, wat, uh, wat, wat dat uh, aangaat. Want uh, uh, ja, is, gaat er ook een, een nieuwe tijd uh, ontstaan? Heb je die indruk nu ook al? Nou, ik denk niet dat er een nieuwe trend in gaat staan. Ik, ik denk dat mensen straks weer heel erg blij zijn. als ze bij elkaar in de comfortzone kunnen komen. en een gezellige praatje kunnen doen. Dat, dat verwacht jij wel, dus. Ja. ja. Um, even over jou, uh, want uh, normaal gesproken zit je altijd op uh, de zaterdagmorgen tussen tien en twaalf. Uh, kom je dat ook nog wel te boven of niet? Nou ja, dat, dat, uh, dat, dat mis je wel. Het is ja. natuurlijk hartstikke leuk om met, met zandvoorters uh, en uh, met mensen die initiatieven hebben met lui in de politiek ja. te hebben over actuele zaken. Ja. En uh, ja, dat ligt ook een beetje op zijn gat. Hè? De, ja. de raadscommissies gaan... Uh, we gaan digitaal en ja. we hopen dat we mee kunnen kijken. Dat is nog niet zeker. Ja. En, en, en wat, oh. doe je, wat doe je zelf uh, de, deze dagen? Ja, je, je zei dit, uh, nou ja, uh, friese neus halen doe ik altijd dan nog wel eventjes. Ja. Maar uh, het is uh, toch wel uh, de dagen slijten. Ja, ik, ik pak een boek. Dus voor mij is het uh, de dag we wel besteed hoor. <laughs> Bijop heeft het opruimvirus toegeslagen. Oh. En uh, de, de schuur is al aan kant. Ja. De grasrandjes uit de tuin zijn ook bijna weg. <laughs> het, het, het, het zijn gewoon van die, uh, van die dingen die nog uh, to-do lijstje. Uh, die, waar je normaal gesproken niet aan toe komt. Dat staat eigenlijk over zo'n geel uh, dingetje met, met zo'n hokje erbij. Uh, plotten, uh, dingen schoonmaken, uh, dat zo. En dan een vinkje eraan achter zetten. Hoe ziet dat er over een maand of vijf, zes uit, denk je? Schoon en, uh, <laughs> en dan is alles op Goed. Ja, het is, het ja. is wel, dat is dan weer het positieve van dit uh, hele verhaal. Ja. Uh, normaal ben je met allerlei dingen bezig. Met, met evenementen, met radio, ja. een beetje achter die golfbaan aanlopen. Ja. En nu is er rust in de tent. Ja. Tijd voor bezinning en opruiming. Ja, uh, nou is het ook zondag, dus dan uh, komt dat er natuurlijk dubbel zo goed uit, uh, denk ik. Ja, ja. Goed, uh Ben, jij hebt de groeten gedaan aan de verkeersregelaars. Uh, mensen die toevallig zitten luisteren. Nou... Uh, ik wil dat uh, morgen ook uh, doen. Die mogen zich uh, melden. Uh, Doe dat dan het liefst even via een chatbericht uh, van de, de ZFM Zandvoort. Kan ik bij. Dus, uh, dus uh, dan, uh, dan is het, uh... en als, uh, als ze dat straks ook bij Thomas uh, willen doen, dan geef ik het wel door aan Thomas. Dus uh, die, uh, die neemt het uh, donderdag uh, weer van mij over. Dus de komende uh, dagen moet je het met mij uh, doen. Dus, uh, maar goed. Ik denk dat uh, dat wel, uh, wel geen probleem mag zijn. Ben, mag ik jou ja. danken? Ja, natuurlijk ja, ben ik wens je nog uh, voor de resterende minuten nog veel plezier. Ja, dank je. Ga ik uh, zeker doen en doen we met uh, Bette Davis Eyes. Zeg je dat wat? Nee. Nee? <laughs> ja, Bette Davis leeft niet meer, maar Kim Carnes denk ik nog wel. Goed, ja, die doei! Okay. Sweet surprise.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 Knows you off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just. Je hoort uh, de dijk uh, normaal gesproken uh, met uh, niemand in de stad. Die is uh, veelvuldig uh, gedraaid op de Nederlandse radio's. Maar deze lijkt uh, mij eigenlijk ook wel een beetje van toepassing. Is uh, min of meer wat, uh, wat later uit... Uh uitgekomen. Ja, later zelfs. Uh, hou me vast uh, van de dijk. Bracht de tijd om uh, kwart voor twaalf daarvoor uh, was het uh, de beurt aan uh, Kim Carnes met uh, Bette Davis. -Ice. Heeft ze volgens mij ook uh, nog een, uh, een prijs voor gekregen. Uh, nummer is uitgebracht in uh, de jaren tachtig, begin jaren tachtig zelfs. Uh, ja, heb ik dan nog uh, wat, uh, wat anders? Ja, zeker uh, weer eens even het, uh, het muziek uh, het bizarre platenvakje van mezelf weer, weer eens even erbij gepakt. Uh, ik zag net in het systeem, want die moet je dan even uitschakelen... tussen 10 en 12. Ghana. Nou ken ik een andere Ghana, maar dat is ook wel een hele uh, mooie. Uh, toch wel uh, iets met een positieve uh, ondertoon. ZANG EN GEN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 van uh, Joe Jackson, daarvoor twee nummers... Uh, die ik uh, zelf uh, ook nog in mijn uh, platenkastje heb zitten. Eén is er zelfs uh, nog uh, vrij recent uitgebracht... als zijnde single. Dat is uh, de, de nummer wat je hiervoor hebt uh, gehoord... van Dandelion... Het uh, nummer heet Rose Marigold. Uh, afgelopen week was een andere songwriter jarig. Uh, Jorik van Noorden. En daar heeft uh, een van... Uh, nou, twee van die leden van de Dandelion hebben daar iets uh, mee te maken. Want die spelen met Jorik van Noorden. Want dat was de jarige Job. En er was één iemand die vond het leuk om dat nummer te coveren. En dat als verjaardagscadeau aan te bieden. Daarvoor, uh, daar weer voor. Het eerste uh, van uh, dat rijtje van drie. Was Samwan van Ghana. Ook zij komt uit Nederland. En wel uit Amsterdam. Dus dat... ...zijn dan een beetje de wapenfeiten van deze zondag 5 april. Dat zit erop. We gaan er een mooi eindje aan breien. Gisteren heb je hem al stiekem gehoord bij Walter. Walter die sluit altijd af met we zullen doorgaan. Ik heb een andere daarvoor op het oog. Eigenlijk is hij ook een beetje min of meer gejat. Want Bill Clinton heeft het ooit nog eens een keer gebruikt... ...in zijn presidentscampagne. De verkiezingen toen in 92 is wel een heel mooi nummer, want, maar hij is ook wel toepasselijk op deze tijd. Deze periode van deze tijd. En dat is natuurlijk Fleetwood Mac en Don't Stop en morgen ben ik er weer. Dag!